Middernacht, het is nu maandag 6 juni. onderduiven Nederwit met het NOS-journaal. In Duitsland wordt nu gedacht dat de besmettingen met de EHEC-darmbacterie... zijn veroorzaakt door taugé en andere kiemgroenten... zoals de spruiten van broccoli, linzen, bonen en kikkererwten. De meeste komen van een kweker uit neder -Saksen. De taugé en andere soorten zijn op grote schaal verwerkt in salades... die zijn gegeten in het noorden van Duitsland... Het staat nog niet vast dat Kim Groente inderdaad de boosdoener is, maar uit voorzorg wordt gewaarschuwd geen tauge te eten. In Portugal hebben de centrumrechtse sociaaldemocraten de verkiezingen met ruime meerderheid gewonnen. De kiezers hebben de socialistische partij van premier Socrates weggestemd. In de exit polls krijgt centrumrecht ongeveer 40 van de stemmen en de socialisten rond de 27 Socrates heeft zijn aftreden als partijleider aangekondigd. In Jemen heeft de oppositie positief gereageerd... op de oproep van waarnemend president Hadi... om het bestand in het land te respecteren. Het regime heeft aangeboden het leger terug te trekken... uit een roerige wijk in de hoofdstad Sana'a. Hadi heeft de taken van president Saleh overgenomen... die dit weekend naar Saoedi-Arabië vertrok voor een medische behandeling. De kustwacht heeft dit hemelvaartweekend de handen vol gehad... aan mensen die met hun boot in de problemen kwamen. De hulpverleners kwamen 91 keer in actie... Voor bijvoorbeeld vastgelopen boten, vermiste kinderen en surfers en duikers in problemen. Veertig deelnemers aan een sloepenrace van Harlingen naar Terschelling moesten worden gered omdat ze met hun sloep niet tegen de sterke stromingen in konden en niet meer vooruit kwamen. Tennisser Rafael Nadal heeft opnieuw Roland Garros gewonnen door in de finale Roger Federer in vier sets te verslaan. Nadal veroverde dus zijn zesde titel in Parijs waarmee hij het record van de björn Borg evenaart. Door zijn overwinning blijft de Spanjaard ook de nummer één van de wereld.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 En ik ben Jan Dijkgraven. Moet je erover nadenken? Ja, ja, is <laughs> dus toch elke keer weer een verrassing. Ja, heel lastig. Bij de mensen met de bleke Becky's was het Wereldmilieudag... en bij de Echte Janne is het Blonde Vrouwendag. En zo is het net. Want naast een blonde hoofdgast hebben we ook een blonde Janneby en een blond haarsgeluid. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne, En je kunt inbellen voor het Echte Janne Radiospel en voor de stelling in Wat een Gleuter. gratis telefoonnummer is 0800-1121. En de stelling luidt, Jan... Groente... Is moord. En zo is men het maar net. Een echte Jan, ja dat ben je of dat ben je niet, dat is genetisch bepaald. Dus sta je na al die jaren eindelijk voor het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. En is je best even weer om onder de strafzak uit te komen dat je al hebt. Zoals de Bosnien-Service-generaal Radkom Ladic. Ja, dat ben je een ontzettende Johan, maar dat was je eigenlijk al, hè Jan? Lijkt mij wel, ja. Laten ja. we trouwens even kijken wie er nog meer een Echte Jan of Johan is geweest, jong. Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of Johan, Echte Jan of, Johan, echte Jan of Johan. Nou, daar komt hij. God. Ik uh, ben niet gefascineerd. Ik vind het een intrigerende man, zoals ik al zei. Ik heb hem heel uh, confronterend meegemaakt in mijn leven. Een intrigerende man, dan moet hij het vast over zichzelf hebben. De man die alles kan. De levende god op de televisiebeelden. Mart Smeets. Ja, Mart, die is van overtuigd van zichzelf. Hij heeft in het uh, VARA-gids heeft hij gezegd... Uh, nou, dat uh, ja, Mart Smeets eigenlijk bijzonder goed is. Liever gezegd... Martijn, de beste. Een... Alleskunner en de beste. En uh, dat het tijd wordt voor een sportomroep, ja, en dat hij daar best aan mee zou willen werken. John de Mol, die zou die wel even op sleeptouw helpen, want ja, de, de, laat we eerlijk zijn. Sport 7 was een, uh, een prutsender en dat kwam maar omdat één man ontbrak. De enige echte, de messias, de alleskunner, de... Ja, Mark Smeet is een uh, ja. Johan. Nou ja, goed. Ik heb Willem Duijs. Goedenavond, dames en heren in de zaal. Goedenavond, dames en heren thuis. Ja. De avond voor hemelvejsdag ging je hemelen, zoals dat heet. Ja, en echt, al, uh, gaat altijd uh, nou, eigenlijk alleen maar goeds over de doden. Dus uh, steek van wal! Nou ja, de jongere mensen die kennen hem dus niet. Uh, een meneer met een goudvis. Ik zal het maar even uitleggen. De oudere mensen kennen hem als uh, de allereerste talkshow host van Nederland. En uh, nog altijd een icoon, want morgen wordt de wereld draait door, waarin hij in de duizendste aflevering als hoofdgast aanwezig was. Uh, nou, wordt of, herhaald. Of wat er van over was. Ja, precies. En uh, de AFRO gaat ook zijn uh, uitvaart registr registreren, zoals ah. dat heeft. Dus, ik heb uh, één vraag, Jan. Maar het is heel simpel, Jan. Hij is dood. En over de doden niks dan uh, goed. Dus, ik heb, ik uh, heb één vraag aan jou. Ik heb, niet omdat ik jou nou gelijk als een oudere man zie. en ja. uh, dan, dan, dan ja, ja, ja. wil vragen over vroeger. Maar was hij nou eigenlijk goed? buitengewoon Nee, weet je het punt was? er was, er was één dat recender. Dat was geen vergelijking. Uh, nee, hij was echt goed. Ja? ja? Ja, hij bereidde zich ook niet voor. Oh, dus dat Misschien ik. herken jij dat. En Jan dus. En zo is het maar net. En uh, we hebben er nog eentje. Gert. Ik sprak, ik spreek en ik zal blijven spreken. Nou, dat uh, wordt tijd ook. Einde van het proces in zicht. Uh, OEM is de vrijspraak. Ja, en uh, Moskou die, uh, ja, die, die, die, die vond zichzelf ook weer zo vreselijk goed gaan. En, en hij ging ook goed. Moskou is ook een koning, Want, trouwens. Ja. Die hebben we al een paar keer... Nee? Ja. ja. Nou ja, goed. In ieder geval over twee uh, weken, een dikke twee weken komt de uitspraak. En ja, hij, hij wordt alleen maar beter van... Kit Wilders wordt een martelaar van het Vrije Woord. Wie kwam er allemaal niet voorbij in een illustere? Ik vind het allemaal goed, maar je gaat hem toch geen Jan noemen, gewoon of wel? Nou, ik zit er wel aan te denken, Jan. Het wordt, het wordt een gevalletje kop of munt, hoor, denk ik. Nee, nee, weet je wat het punt is? Uh, wat is politieke je partijen politieke partij of je politieke mening? Dat is allemaal wel, Gaan maar die... maar gooi je back. Paul Roosemuller. Oh, nou, weet je, dan rest de knop. Want dan moet je als het, als het niet het aan te zien is, dan moet je hem uitzetten. Ja, Jan, jij ging toch wilde gewoon, Jan noemen? zag ik aankomen, of niet? Nou, ik was er nog niet helemaal uit, Jan. Nee, maar ik vrees het. Dan heb ik je gelet. Je greep naar de handremmen en ik zeg dank, vriend. Graag gedaan, jongen. Ja, Rozemuller, die was vroeger politicus bij een uh, onbeduidend klein uh, linkspartijtje. Uh, zat al bij Omroep Max met de perstribune op Radio 1... en deed uh, voor de icon wat op tv. Ja, hij gaat gewoon door. Femke die is de baas geworden deze week bij weekbladpers, uh, uh, de Weekbladpersgroep. Er zijn allerlei boekenuitgevers en tijdschriftenuitgevers. Onder andere Opzij en Voetbal uh, International. Femke wordt de baas van Johan Derksen. Wel yeah. grappig. Yeah. Uh, ja, GroenLinks neemt de macht over in de media. Ja, en Paul Oostenmulder, dat vind ik altijd zo mooi van hem. Dat, ja, dat het een rijke lijstjongen is die op cursus plat Rotterdams ging. Hè? Goed, om de, om de oh, in de haven. Ja, voor de ja, vakbond. Ja, ja Daar, We moeten het niet meer pikken. We gaan naar het plein. Gaan we naar het plein. Dan gaan we naar het nee, plein. Het was, gaan we naar de dam. Dan gaan we naar nee, de dam. Dan gaan we naar de dam. Ik weet veel. Ik was we we dat, boden, Jan. dat was toen jij nog op de kluiterschool zat. Het maar Paul is gewoon een Johan. En zo is het. of Johan. echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, onze van vanavond. Ja, die dacht dat we haar hadden uitgenodigd. omdat het gisteren Wereldmilieudag was. Tuurlijk. Maar ja, wisten we wij wel. We houden gewoon van blonde linkse vrouwtjes. En uh, ja. Dat is eigenlijk ook de enige ja. reden. Ja. En zeker als ze ook nog in het bestuur heeft gezeten van de Europese organisatie Women on Tap. Daar ben jij ook wel vrij plat weer. groot liefhebber <laughs> van dames en heren, jongens en meisjes. Hier is oud Greenpeace baas en tegenwoordig groenlingskamerlid kamerlid L Lisbeth van Toggeren. Welkom. Welkom. Welkom, Lisbeth. Ah, dankjewel. Alles goed met je? Bij mij wel. Hartstikke mooi. Jan. Ja, ik vrees het ergste. Steek van wal, Lisbeth. Ja. Waar had je me het eh, eerst over willen horen? Nou, ik zou je één ding vertellen. Tau gay. <laughs> Volgens onze minister Edith Schipper... moet je het schillen en daarna goed koken. Wat? Tau -gay schillen? Met wat? Nee, nou, dat hebben we haar natuurlijk ook gevraagd. Hè? Dat als je niet zeker weet waar deze besmetting vandaan komt... kan je niet zeggen, gaat u maar rustig slapen. Natuurlijk zijn mensen vooral daar in Duitsland hartstikke verontrust. Maar is het geen teken van God, Lisbeth... dat juist tau -gay, wat die Chinezen om elkaar... Kanen, dat juist dat... Dat, dat dat de boosdoener is van, van dat er straks, ik weet niet hoeveel om ligt. Nou, in hetzelfde bericht werd gezegd dat rauwe tartaar ja. en uh, ander rood vlees dat je dat ook beter goed kon doorbakken. Nou, dat is standaard advies wel ja. al in, in 100 jaar Bij gegeven. Werkt wordt. Dat ook heel goed, ja. R ja. Lekker goed doorbakken, die bierstuk. Ja, ja, ja daar zitten er geen ongewerkt in. in. Ik heb ook, ook gehoord dat er door in... windenergie komt trouwens hoor. Die ERK. Nee, biogas schijnt oh. ook op het lijstje te staan. Biogas. Biogas. Maar goed, wat is dat? Maar die... dat lijstje is dus idioot lang. Oh. Wat ze eigenlijk moeten zeggen is. Ondanks al onze moderne wetenschap. We weten het gewoon niet. Er zijn mensen heel ernstig ziek. Er gaan mensen dood. We weten dat het op een paar plekken in Duitsland zit. En verder kan je de blassen aan doen. Maar dat is ook de natuur. Dat de zwakker afvallen. Ik zeg survive of the fittest. Darwin. Lisbeth? Ja, de mensen die daar doodgaan zijn vooral de fittest. Het zijn normaal gesproken met die darmbacteriën... jonge kinderen. Oh. Hopelijk niet bij jou thuis. de oude mensen... Maar op dit moment zijn het dus vooral hele fitte, jonge mensen oh, die plotseling... Ja, dat, nou ja, ik lees dezelfde kranten die jullie mogelijk oh, ook lezen. dat denk ik niet hoor, dat denk ik niet oh, dat dat denk is, ik, lijkt ik, ik weet niet of je de krant thuis hebt, maar we... ja, Gek genoeg hebben wij uh, Donald Dukthuis, ja. Ja, thuis, dat dacht ja. ik al. Ik ja, ik, ik, zoon van 15, he, hè, dan heb dat je dat. Hé, hey, maar heb je gehoord dat de spruit eigenlijk op een gegeven moment het kwaad was volgens de krant? Nou, ik denk dat zij een vertaalfoutje gemaakt Zeker, hebben. Want, sprouts. Nee, Sprossen. Ja, Sprossen. En weet je dat zijn? Dat zijn kiemen, Jan. Ja, precies. En met, het, ja. natuurlijk, Touge zijn kiemen. En dat is wel jouw krant, de Volkskrant. Die lees ik ook. Ja. ja, maar ja. ik lees ook met enige regelmaat Elsevier en De Telegraaf. Meen je dat nou? Echt waar? Lisbeth. Ja. Stel nou, hè, jij komt morgen bij zo'n lekker gezellig biologisch uh, lunchzaakje. en Met allemaal van die andere gezellige meiden die gek zijn op biologische lunchzaakjes. En je krijgt een broodje met Touge erop. Wat doe je dan? Dan eet ik hem vrolijk op. Scherpe vraag, Jan? Heel goed, ja. Dankjewel. Ik wel een lange vraag gezien de lengte van het antwoord. Ja, ik hoor graag iemand praten, je weet wie het is. <lacht> <lacht> niet de hoofdgast, begrijp ik ook. En maar. waarom dan? <lacht> doe je, waarom loop je dat, dat risico om dood te gaan? Om, als, het, als er nou gezegd zou worden van... meid alle taugé, want we weten zeker dat dat taugé is... maar we hebben dus twee dagen geen komkommer mogen eten. Ja. Daarna moesten we sla en tomaten mijden. Vervolgens moest je niet dat ik dat... Eh, ja, rood vlees doe ik niet als aan, niet, een stukje nee. kip nog wel... maar oh, dat, dat wel. je dus je, je, je vlees helemaal moet doorbakken... Nu nu is het het Het was vijf minuten even de spruiten. Ze weten het gewoon rookt niet. Ook of niet? Nee, rook oh. niet. Het nee, nee, schijnt niet. ook nog slechter zijn. Meen je nou? Nou, er zijn Alcohol? een heleboel dingen. Weet je wat ik denk? Je moet risico lopen voor dingen die leuk zijn. Dus als je die lekkere sandwich wil met die gezellige vriendinnen... in dat biologische lunchrestaurant... Ja, ja, ja, ja. kan je best een keer een kleine Gewoon risico nemen. Mee eten. Maar bij het oversteken, denk ik, van die tram... Ja, die is toch sneller en harder dan ik. Dus of je nou voorrang heeft of niet... die mag eerst, die mag even eerst. Ja, ik weet het niet, maar ik denk dat het tijd wordt, Jan. Waarvoor? Nou, ik vind het toch wel wat, eigenlijk. Ja, nou. Ja, Een kleine! Schoen. Dames en heren, jongens en meisjes, zegt Jan Luisteraar. Ondanks het uh, gevaar op uh, de mogelijke besmetting met de coli e. bacterie eet het liefst met vertongeren. GroenLinks, <lacht> kamerlid, zonder schroom, haar broodje <lacht> met oké okay op. Niet te geloven. Wat een vrouw. Jong. Van de scoop ook, hè? Ja. Neem het ook. Nou, ik, ik ben even... het. Ik denk dat dit voorpagina Telegraaf wordt. Dat dacht ik wel, ja. Hoe ja. vond jij Rabba? Of Rabbe, hoe noemen jullie hem? Rabbe. Rabbe. Ja, heb ik... Bedoel, jullie 25 um, uh, jaar in Nederland nou, verblijvende wilders aanklagert. Jullie Ik heb hem nooit persoonlijk ontmoet. Dus o. ik heb geen, mm. um, ja, geen echt beeld van hoe die is als mens. Zou Hij draagt dezelfde button, namelijk GroenLinks. Hij heeft volgens mij zelfs het lidmaatschap van de partij opgezegd. Ja, oh, mazzel, het nou? niet? Hij heeft dat gedaan omdat hij zei... He, ik wil niet die zaak, die wil ik echt vanuit mijzelf namens mijn standpunten doen. Ik wil niet de hele tijd aangesproken worden. Nou, hij heeft het pas gedaan nadat Femke Halsema had gezegd... dat zij eh, niet wilde hebben dat hij eh, als GroenLinks-lid... Uh, daar voor de, voor, de, voor, de, voor, de, voor de microfoon stond. En dat hij dan ook overal GroenLinks werd genoemd. Daar, en toen zei hij van nou, dan stop ik er ook mee. Nou, dan zal ik je zeggen wat ik zelf vind. Oh. Ik ben dolblij dat wij in een rechtsstaat wonen. waar elke burger naar de rechter kan om daar iets voor te leggen. En of die nou lid is van GroenLinks. Van welke andere politieke partij of niet. Die mensen hebben dat recht. Die mogen zelf die afweging maken. En dat is wat ik Zeker, de... maar ja. je, je kan als gekkie ook een uh, invloed hebben op het beeld van die partij. Ja, natuurlijk kan dat. En dat was het geval. Ja. Toch? Want je ja. hebt wel natuurlijk af en toe beelden van die processen gezien. En de onzin die uh, de benadeelden uh, te bedden brachten. De benadeelden hadden een moeite om hun klachten in, op dezelfde manier onder woorden te brengen... zoals Moskovits de verdediging wat welkom. Dat, wat zeg je dat netjes? Dat ja, ik ben moeite, een heel, heel net meisje, ja, dat weet je. Een gekkie. Maar dat nette meisje, dat doen we in blok 4. Oh, blok 4. Oké, okay, ja. dan wacht ik even met de nette meisje ja. opmerkingen. Maar ik vind ook dat een verdachte die zijn klacht niet zo goed onder woorden kan brengen... nog steeds naar de rechter mag. Ja, ja het Zelfs is alleen die... goed dat je een verdachte is natuurlijk... Ik bedoel de aanklager. Ja. Iemand die een klacht heeft. Een gekkie En dat mag in... Alle omstandigheden, er zijn een heleboel zaken die voor de rechter komen. Soms over hele kleine bedragen, dat mag. Ja, dat is wel zo, maar hier zit een fractievoorzitter... Dat... van een grote Nederlandse partij. Uh, die zit hier voor het gerecht voor wat hij zegt in zijn politieke uitspraak. Dat moet jij toch tegen zijn? Ik vind dat iedereen als burger... Een, uh, een, een klacht bij de rechter mag brengen. Zeker. Ja, en, natuurlijk, uh, dat, is, dat, zijn, ja. dat en, staat ook in de wet. Uh, nee, maar, ik ben ik, jurist, ik heb rechten gestudeerd. Ik vind dat gewoon. En dan kan ik er misschien nog wel van denken... van nou, maar, dat had ik zelf niet gedaan. Heeft, of god, dat had ik zelf wel gedaan. mag het, maar het is vervelend ja. voor jullie partij... dat die man nog altijd geassocieerd wordt met die partij. Er zijn een heleboel dingen die soms even niet uitkomen. Maar als je ja, preciep, Nee, nee als je precies... Nee? Als je principes hebt, dan Politiek, maakt het niet uit of het even uitkomt of niet. Ik vind gewoon ten alle tijde, als iemand dat wil, mag hij naar de rechter. Ben je voor uh, vrijspraak? Wat zeg je? Ben je ook voor vrijspraak? Ik vind dat de rechter mag oordelen ja, over ik. de zaak. Maar dat vroeg en... ik niet. Nee, maar ja. dit is wel mijn antwoord. Maar ben je voor vrijspraak? Ja, dan krijg je hetzelfde ja. verhaal wat Moskowitsch. Ik, ja, hoorde je hem Jan? Nee, ja, ik hoor hem niet. Nee, ja. nee je krijg... tegen... Nou joh, Ik krijg kanten. antwoord. Het lijkt deze. 66 Ja, nee. Ik doe daar geen uitspraken nee, nou, lekker. over. We hebben weer eentje die geen uitspraak doet. Nee, is het... want het is onder wat de rechter. Ja. Het hey. Heel hey. belangrijk, de rechter mag eerst oordelen. Het is eigenlijk geen scoop, Kabouter. Ik wilde eigenlijk vragen of je de taxi wilde bellen. Maar... <laughs> ja, ja, dus asbest, nee, maar het is best, hoor. Dan neem ik mijn glaasje. Ja, nee, Wat hebben we gekregen? Chardonnay wil nee. Ik heb één vraag, nee. en, en, ik, nee, heb een vraag en, en dan zou ik graag willen of je ja of nee antwoordt. Op sommige vragen ja, zal ik ja of nee zeggen, okay. maar als het zo'n vraag deze is... kan de... jij gewoon ja of nee okay. zeggen. Ik Vind, ben benieuwd. Jij... Vind jij het ook niet een beetje gek dat die Mohammed Rabbe... of Rabbe, of Rabbe, <laughs> na 45 jaar in Nederland wonen zo waanzinnig slecht onze taal spreekt. Ja of nee? Of geen mening. Nee, dat mag niet. <laughs> ja, D66. Oh God. Je mag overstappen. Ja, dan gaat ze daarvoor. Heb nou, nou, ja. je ook een scoop? Oh ja, dat is waar. Zo, als jij de vraag stelt, is mijn antwoord nee. Je vindt het niet gek? Je stelde er met een heleboel dingen eromheen. Je zou verwachten dat als iemand 45 jaar in een land woont... en zich erin verdiept, dat hij vloeiende taal spreekt. Maar wederom, ik vind dat mensen dat zelf mogen kiezen. Oké, okay, maar jij hebt gewoond in Engeland en Australië en gewerkt. Ja. En uh, daar sprak je Nederlands. Of nee. zeer gebroken Engels? Nee. Ik je vond het Engels uitstekend. erg leuk. Ja. ja dus, oh, dus ik daar... vind Nederlands niet erg leuk. Nee, maar ik vind het een persoonlijke keuze. Je mag, ik ben niet zo voor dat onmiddellijk dan iemand daar op weg zetten. Nee, onmiddellijk het was voor maar voor 40 jaar. Hoor. Het was voor hem waarschijnlijk handiger geweest... als hij dat uh, vloeiender geleerd had. Dus hij had daar zelf voor kunnen kiezen. Het is een intelligente man. Hij heeft besloten zijn energie ergens anders in te zetten. intelligente mensen op een gegeven moment... de taal spreken van het land waar ze wonen al die tijd? Soms wel, soms niet. We hebben een heleboel Nederlandse expats die overal wonen. Die spreken ook geen woord van de plaatselijke taal. En hey, die spreken uh, alleen maar Engels. Dat is dan hun keuze. Hey Jan, oh. die we toch een meester in de rechten in de zaal hebben. En wij zijn het niet, zeg maar. Ben je dat nou? Er is nog een juridisch dingetje van deze week. Nou, oh ja joh. Hoe je juridische dus dan we, dingetje? Dan gaan we weer een, een, een zeg ik lekker niet krijgen. Hoe vond je die <laughs> tarassing Pharma van Mladitz? Die begrijp ik even niet, sorry. Nou, Mladits zegt lymfeklierkanker te hebben. Uh, maar goed, hij, was, uh, hij ziet er niet heel erg ongezond uit. Hij heeft in 2009 is hij behandeld. En een oud GroenLinks-lid, of misschien is er nog lid... Tarang Singh Farma, die was ook ziek... Een aantal jaren geleden. Jullie uh, hebben wel heel erg de knipselkrant doorgelopen op nee, GroenLinks. Nee, nee, Dit, hier heb nou, je knipselkrant niet voor nodig. Het is een kwestie het van een wel. goed geheugen. Hebben. Je kan ons van alles en nog <laughs> wat beschuldigen, nog... maar niet dat wij, wij hier de show uh, voorbereiden. Nooit. Nee, wij gaan gaan nooit jullie me ook nog verrassen ja. met iets? je niet... maar, blok 4. Oh, okay. ah, okay. ja, nee, nee, we we wachten op, gaan op gaan blok 4. Wat vond je van de Syncpharma van Mladic? Ik wil dat geen SingPharma noemen. Ik uh, weet dat er een vertrouwelijke hoorzitting is over de medische toestand. Daar moet hij gewoon zijn papieren laten zien, doktersverklaringen. Ga je trouwens daar... als vreemd, of niet? <laughs> Dat Want, wordt een heel lang nou, antwoord. Dit is ook, dit doen ik we moet we verrassende in blok... vragen stellen, dan doe ik het, dan is het weer niet goed. <laughs> nou, of die van jullie nou zo verrassend is. Nee, dit doen we in blok 5 na de uitzending. En, wat, ja, nou ja, jullie hebben hier een hele fles, uh, heel royaal, een hele fles Lindemans. Binnen 65 Chardonnay. Ja, nou er is een door vet, door. ooit bedacht, ook uh, in Den Haag dat er op de radio geen reclame gemaakt mag worden. Dus je moet Oei. nu vijf andere wijnmerken noemen, anders zijn we de ja. um, Merlot vind ik geen Dat heel is lekker. geen wijnmerk, dat is een druifmerk. Um, um, Albert Heijn. Um. Albert Heijn. Dat is, dat, nu moet je ook vijf supermarkten noemen. <lacht> De Aldi, de Jumbo, de... Nou, niet alleen voor die goedkoper, waar die, waar, die, waar, die, waar die zweetoksels allemaal komen. Kom op nou eventjes. Trouwens. Eco Plaza natuurlijk. Wie? Hey Jan. Ja, dat is we ook gaan, een supermarkt gaan, waar ze wijn hebben. We gaan even wat anders doen, volgens mij. En daar gaan we verrassende vragen voor. Uh, ja. Want hij was goed, hè, dat vreemdgaan. Ja, die was, ja het, die was goed. Maar er kwam geen antwoord meer. Nee, tuur, maar die komt in blok 5. Oh, dus dat is mooi. belofte, maakt schuld. Nou, dan gaan we eens even wat anders doen, want waarom niet? Hè? Dat, uh, ja, ja, nou goed. Uh, we komen zo mee terug, Lisbeth. Hallo, ik ben Jan. Hey, ik ben Jan. Ik ben Jan. Ik ben, Jan. Ik ben echt Jan. De Jannebi. Ja, het gaat bij echte Jan natuurlijk helemaal niet hoe vrouwen eruit zien, maar, maar om de... Inhoud. <laughs> Wat staat hier godverdomme <laughs> nou, Dijkraan. Ga je mij een beetje als een, als, een, als een halve natte wit op die radio zetten? Hè? Je leest gewoon alles op wat ik uitteken. Ja, natuurlijk. Je, jij, je pak je... jij gewoon de B-tekst. Je hebt gelijk Lees al. verder. Uh, het interesseert echt niet Janne geen reet of vrouwen verstand hebben van iets. Of, maakt dat allemaal uit. Als ze er maar lekker uitzien, en dat kun je van de Janne B van vanavond al zeggen. Ze was Miss Universe Nederland. Kan je eigenlijk Miss Universe Nederland zijn? Ja, dan ben je knap. in Nederland en dan ga je daarna naar de WK-finale, zeg maar. En uh, daar is ze tiende geworden. Nee, ben je met of Miss Universe of Miss Nederland, Nee, toch? Oh. Miss Universe van Nederland en dan word je afgevaardigd naar de finale, Jan. En daar werd ze tiende, Jan, sorry, en negende. Sorry dat ik jou, jouw prachtige tekst even Ik heb 50. je voorbereid, Jan. Maar goed, ze was Miss Universe Nederland in 2002 en mag er nog steeds altijd wezen. Het is niet te geloven wat een beest het is. Het is actrice, model, presentatrice, maar bovenal bitch Kim Kutter. Goedenavond, Kim. Goedenavond. Laten we eens beginnen met waar we mee moeten beginnen, Kim. Die, die naam, achternaam van jou, is die Duits? Ja, ja dat kan ik ook niet zien doen. Nee, maakt het niet uit. We zijn gek op, zijn gek op Afrika. Maar uh, hoe spreek je het precies uit? Want het wordt al heel gauw ordinair. Ja, nee, het is gewoon kutter met de e. Gewoon met de ë van, van van kut. Kut, K kut, de kut. De, de, de. Ja, dat, dat euh, nee, die kunnen alleen maar twintig mensen uitspreken. Twintig mensen. <laughs> ja, dit is trouwens ook echt Jan Roos. Hoor. Die, Jan Roos zit een half uur voor de uitzending alleen maar op Google afbeeldingen uh, te zoeken. Uh, en dan vervolgens gaat hij nu over die vraag lopen, zeuren. Wat staat er nou op? Je hebt gelijk ook. Kim, uh, Kim je future? bent de baas van een heel groot <coughs> imperium tegenwoordig: Miss Nederland, oh. Mr. Nederland, Miss Universe Nederland en Miss Universe Germany. Ja, dus klopt ja, hè? Ja, ja, en Miss Earth inmiddels ook, ja. Is dat binnenlopen? Nou, binnenlopen. Het gaat hard werken vooral. Nou, dat kan je toch wel, Kim? Je bent een Duitser. Ik ben een Duitser, ja. Eerst hard werken en dan binnenlopen. Nou, laten we het hopen. Ik vond wel. hem ook wel ja. grappig. Ja. Ja. Ja, nee. ja. Ik vond het een heel ja, fijn Eindelijk Ach iemand die bij jouw humor hoort, uh, Jan. Dankjewel, Jan. Hm. Maar waarom ben je dat gaan doen? Want ja, volgens nee. mij ben je begonnen met mis over IJssel. Laten we zeggen, dat is niet al te ambitieus. Ja, met organiseren, hè? Ja, ja. ja, ja dat was eigenlijk een beetje prochelijk. Ik zat eigenlijk nog op school, op de universiteit... In, uh, in Tilburg, dus ik deed eigenlijk heel wat anders. Maar toen eh, ging het mis, want toen werd ik mis. En toen vond ik het eigenlijk wel heel erg leuk om, uh, om de organisatie op mij te nemen. Omdat het eigenlijk in Overijssel wel een beetje op zijn gat lag. En uh, ja, het is een beetje... Uh, het het werd groter uh, per ongeluk. En, uh, en inmiddels... Uh, uh, nou ja, in zo groot geworden dat we dat alle licenties... Weet je wat je, je vaak hebt, had, Kim, bij mooie vrouwen? Nou. Dat als ze dan gaan praten, hè? Dat je denkt, jezus, had je mond gehouden. En bij jou heb ik het qua inhoud niet... Maar dat accent, zeg! Ja, ik kan er niet doen. Kan, kan je dat niet afleren? Je lijkt wel een uh, man Nou, zeker wel. Kan nee, afleren, maar ik heb foto's van je gezien leren. op Google. Dames en heren, jongens, meisjes en vooral de jongens. Uh, Google eventjes, Kim Kutter. En dan op afbeelding drukken. Je bent de hele avond zoet. Je bent ook een vreselijk smerige seksist. zo... Is het maar net. Ja, je bent wel uh, trots nee, op, ja, je zit op het ook. op tijd tijdstip dat het kan, hè? Ja, dat heb ik gelijk ook. Hey Kim Kutter, we gaan even een, een spelletje doen. Want uh, ja, veel Kutter wordt het vanavond niet. Uh, twintig keuzevragen, uh, vijf punten voor vraag, En we gaan even kijken of je een, een echte Jan of een Jan bent. Nou, laten we eerlijk zeggen, uh, pff, ja, voor mij ben je heel eigenlijk binnen. Snap je maar dat, je dat Kim? Kom maar op. Ja, komt hij? Amsterdam of losser? Oh, ik mag zeker niet uh, uh, allebei kiezen, hè? Nee, nee, nee het, het concept kiezen. van of-of, Kim. Losser, losser. Goed zo, Kim. Universiteit was maar drie kwart jaar, hè? Even voor de ja. luisteraars die jou niet kennen. Ja, oké. Okay. D66 of de SP? Uh, D66. Ja, waarom niet? Paulien Huizinga of Kim Kutha. <laughs> Kim Kutter. <laughs> ja, een vrouw moet humor in. Daar ben ik gek op, Jan. Jeroen of Martijn? Uh, uh, Martijn. Wat vind jij, Elisabeth? Ja, die is moeilijk. Nou, ja, wel, ja ik vind hem allebei leuk. Ze zijn allebei ja. leuke mannen, goed geïnformeerd. Lang. Lang? Lang. lang. Maar, welke ja, Martijn ja, heb je in je ja, die, die, die, die kan uh, skippieballen op je parelketten, joh. Dat is een Pimpje Langkous. Als die die griet in elkaar slaat, dan moet hij eerst op het trapje staan, joh. Zetten ze die op een kussentje ja, dan? dan op tv dan lijkt het lijkt de beste lang lange man. Ja, ze zit er gewoon die camera heel laag. Nou, ja, voor... precies, nee, maar Het is lastig, ik vind zijn ze allebei uh, wel... Uh, nou, hier wel gaan we zo op ja. terugkomen. We gaan weer even naar Kent. Kerk goede acteur en Martijn is een hele goede presentator. Nou, gelijk heb je. En wij ook zeker. Jullie zijn allebei goed, Jan. Ja. <laughs> hey, christelijk of atheïst? Wat zeg je, christelijk? Christelijk uh, of Ja, uh, Christelijk. Ja, natuurlijk. Ja, ik ben katholiek, hè? Ja, meid, wat maakt toch allemaal uit. Ja. Hey, <laughs> lekker wijf of slimme vrouw? Uh, lekker wijf. EQ Kijk. of IQ? EQ. Aaf of Sylvia Witteman Nog één keer, wie? Aaf of Sylvia Witteman. Uh... En je kan ook zeggen, ik ken ze, ze niet hoor, dat scoort nee, ook. Nee, nee, Sylvia nee, ik ken ze niet. Je nou, nou ja. ik, ik heb Sylvia Witteman die staat volgens mij... Is dat niet, was dat niet een van de vrouwen van jullie? Op de Twitter zag ik jullie staan. Nee, nee, een van onze, van onze vrouwen? vrouwen. Nee. Sylvia willen ja. nee. nee, dat zouden nee. ah, wij niet Ik val tellen. op slank. Nee. Wat zeg je? Nou, <laughs> ja, niks, we gaan gewoon door. Ja, zei ik val op slank. Oh, ja, nou, Maar goed, je koos voor Sylvia, ja, toch? Ja. Okay. Goed <laughs> gekozen. Principes of macht? Nog één keer, ik kan jullie een beetje slecht. Gesproken. Principes of macht? Uh, principes. Zo ver zit je er niet, je zit toch... waar, woon je? waar woon je? In Losser. Oh, vandaag? <laughs> heel ver weg, heel ja, ver nee, weg. precies. Uh, Charlie's Angels of Health Angels? Uh, Charlie's Angels. Ik heb net een uh, leuke film gezien, dus ik zit in de Charlie's Angels. Ja. Oh Vroeg wel helemaal niet. <laughs> TV kijken of seks? Het laatste natuurlijk. Zeg het nou gewoon. Sex. Dank je. <laughs> Koop seks of bier? Of seks met een X of met KS? Oh ja, dat is ook belangrijk. Oh ja, dit is, is een vraag van Jan, hè? Van Jan ja. van de Playboy. Eh. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ik heb de discussie gelezen op Twitter. Uh, met, uh, ik doe het altijd met KS. Oh. Maar ik vond die discussie wel leuk met de X. Dus voortaan doe ik het met de X. En over het me meedoen. Eh, eh, nee, laat me er niet uit. <laughs> um, uh, Cocaïne of bier? Ja, bijna niet. Hmm. Monogaam of vreemdgaan? Monogaam. Amstel of Grols? Nog een keer? Amstel of Grols? Oh, Grols natuurlijk. Ja, natuurlijk vragen, vraag je toch niet aan mij? Nee, je hebt gelijk ook. Kim, ik ga nu proberen heel duidelijk te praten met mijn Rotterdamse spraakgebrek. Mark ja, ja. Rutte of Job Cohen? Nee, Mark Rutte. Jan? Absoluut. Ja. Jij, je hebt gelijk ook eerlijk of uiterlijk? Eerlijk. Oh Jan nog een keer, innerlijk of uiterlijk? Eerlijk? Innerlijk, of oh, uiterlijk? innerlijk. Innerlijk of uiterlijk? Innerlijk. Jezus, kut innerlijk. innerlijk, sorry. Nee, dat is ook niet goed. Innerlijk of uiterlijk? Ja, innerlijk. Zeg uiterlijk. Ja, uiterlijk. Je hebt gelijk ook. Nee, ja, maar nee, toch innerlijk, ja absoluut. Hoeveel bonuspunten geef je voor die lach, Roos? Nou, je ik zie weet... je van Australië, man. Nou, ja, ik, ik weet niet, maar in de eerste instantie kreeg ik, nou ja, goed. Twitter of telefoon. Ja, ja Twitter doe ik op mijn telefoon, dus uh... Kies ja. nou... Twitter. Heel goed. Jan Roos, of uh, ja, die kale, oudere god die naast <lacht> me zit? Dat beest, die <lacht> Hij had Wat lekker uitleggen. Hey, hey, allebei. Ik neem jullie allebei. Goed? Hey. <lacht> hey Jan, dan moeten we even dobbelen, joh. Uh, <lacht> Zeker dobbelen. Hey, heb jij, heb jij Want ik wil nu? jou gewoon niet zien met dat witte melkboerenlijf van je. Nou, en als, als jij er niet... gewoon lekker in de keuken een eitje voor ons staat te bakken, dan doe ik uh, de kut er wel, hoor. <lacht> <lacht> Waar waren we? Slaan. slaan of schelden uh, slaan kickboxen hè oh dat bedoelen we niet hoor oh zit je op kickboxen nou dat doe ik soms nee maar ik doe eigenlijk allebei niet slaan en schelden nu dus uh, jij moet toch kiezen hè ja ja ja, ja. <laughs> Turk of Marokkanen uh, Turk ja je hebt gelijk ook waarom niet hey en dan de bonusvraag Kim Kutha, echte Jan oh de Johan ja, nou ja, wat is het antwoord, hè? Ja, dat mag jij oh. zeggen. Wat denk je? Eh. Uh, nou, ik, uh, ik weet niet of ik het goed heb gedaan. Uh, Jan, mm, zegt het, het maar. Ik ben ook natuurlijk een echte Jan. maar ja, misschien vinden jullie mij wel. Kimmy, Kimbo, Kimbo, Maar Kimbal, Kimbal, kan kan kan <laughs> nou, luister eens even naar mij. Kim? Hallo, ben je er nog? Hier op radio 1-1-1. Eh, 1, 1, <laughs> uh, Kim? Ja. Je hebt er zeven. Je bent de echte Jan. Wel gefeliciteerd. Oh, wow, ik kom bij de club. Yes. Ja, nou, nou, nou ik, ik ben ja. een topper. Ja, Aspirant lid. Er nee. Hoor, horen er veel mensen bij, ook niet. Nee, nee. helemaal niet, nee. joh. Dat lukt bijna niemand. Er zou ook een Teun van de Keuken kunnen zijn. Of een Bert Wagendorp, of een Francisco van Jolen. Ja, die kent ze niet. Ja, dat zijn we jammer. Ja, maar ja, Johan zijn dat. inmiddels, oké. Okay. En we hebben ook een dameshut. Jij krijgt een dames -shirt, een En een oh ja. hoe heet dat? Lisbeth, weet je dat? Een lady... De, hoe heet het ja. een dames Ladies. Dat is ladies. echt heel goed, ja. Want dan zijn die t-shirts tenminste een beetje op een normaal model gesneden. Ja, en een beetje ja. strak. en dat je de, beetje Ja, dat je de een hele handen gewoon ziet. nekje. Dat ja. het niet zo op je slottenhoofd is. Ja, en dat het niet zo op hebben gezegd Heb ik ja. helemaal tijd ja. voor. Je gaat goed en uh, wij gaan uh, muzieksuggesties uh, van Lisbeth van Tongeren... die niet van Lisbeth zijn, maar van... Jawel! Uh, ja, Chris deze pian. wel. Quint. Je moet opschieten. Het is dus het niet alleen niet. Woodstock shit. Ik doe het gewoon rustig aan. Het is teringherry vandaag, maar we beginnen rustig. Oh, oh, dit is een van mijn absolute Ik hoor Kim Kutter er ook nog doorheen. Ja. Hallo. Dag Kim, boeie boeie. Je. Doei. Muziek, kom op. Baffled King composing Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah,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 Love is not a victory march, it's a cold and it's a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 Dat mooi zeggen, dat was een Hallelujah van Jeff Buckley. Dat heb je ook goed uitgekozen, Liesbeth. Deze heb je wel uitgekozen, toch? Ik heb van dat lijstje heb ik de zeven uitgekozen. Dit is echt mijn all-time absolute mooiste nummer ever. Ik vind het. Je moet het vooral ergens te hard opzetten, en liefst in je eentje zijn. Prachtig. Ja, had je echt niet geloofd. De tranen lopen over mijn rug. Dat dacht ik ook. Nou, we zijn de zoute Nou, ik zweet niet, hoor. Nee. Nu hoorde je er al, we zijn weer terug bij de dame die haar auto alleen gebruikt om zo'n lief naar vergelegen voetbalvelden te brengen. Zo cliché ook. Nou, dat kan die tegenwoordig goed zelf, want hij is inmiddels uh, 15. Nou, hij dus rijdt die zelf uh, nu. fietst daar overal zelf heen. En je was zo'n priërs of zo. Ik heb een uh, Opeltje Ecoflex... maar dan moet ik ook onmiddellijk vijf andere automerken noemen, ja, nee, geloof nee, ik. Nee, nee, dit, nee. Want, Toyota Dit is ook een reclame. Dit is geen reclame. Prius, um, nee, dat is gewoon nee. killing voor een merk. Nee, nee, de Opel die zit nu ja. met, met handen in het haar. is oh, nee, zo'n lekker oh. klein autootje. En, lekker oh. um, klein ja, ja, ja, ja. Ja. En je kan ja, in Nederland tood. bijna overal met de trein heen... of met de bus en die paar dingen waar dat niet lukt. Ja, dan is zo'n autootje handig. Ja, maar niet iedereen heeft toch tijd om in die trein of in die bus te zitten. Dat is toch een soort van hobby van mensen in met eigen hey, Maar uh, Nu je ons draaiboek uh, overboord hebt geflikkerd, waar gaan we het wel over hebben? Nou ja, er zat een vraag in over de basaltblokken. Nee, Die nee, wil nee, ik met nee, plezier nee. doen. Nee, nee daar gaan we het meer. wel over hebben. Waar, waar ik het wel over wil hebben. Ja, wat ik maar geen een geneuzel uit verkiezingsprogramma, want dat, dat pikken wij nee, dus niet. Wat ik interessant zou vinden is van hoe jullie nou denken. Hè, want je hebt een heleboel terechte en ook gedeeltelijk onterechte kritiek. Maar hoe zien jullie nou, wat zouden jullie dan van een politieke partij willen? Wat, wat, hoe zou je Nederland willen over een jaar of tien? Dat vind ik interessant, want mijn eigen mening ken ik al. Maar die van jullie niet, omdat daar vaak er zit zo'n vernisje... van een beetje cynisme overheen. Oh, en oh en gaan beetje... we deze, deze kaart spelen? Ja. Nou, ik zal je vertellen hoe ik Nederland wil over tien jaar. Hartstikke leeg. Het lijkt me hartstikke leuk. Het is gewoon... nou, zal ik het dan eens zeggen? Oh. Ik nee, mee... maar mag ik dan even doorvragen? Maar nee? Zit je er dan zelf nee, nog in, of, of is iedereen dan weg? Nee, maar, maar uh, ik, ik, ik, ik zou ja. over tien... Uh, je hebt hem. Oké. Okay. Ja. Nou. ik droom van een Nederland dat je niet in de media vindt. Het is een land waar de hoop regeert. Het is een land met verlangen naar de toekomst. Hey. Er gaat veel goed dat de krant nauwelijks haalt. Redford. Dat is echt geen reden om achterover te leunen. Ugh. Nederland kan nog zoveel mooier, groen, sociaal en ontspannen. Welke het dat Nederland, zegt het Nederland droom ik. <laughs> Heel goed gevonden. Wat ja. Wat een ja, ja. gedoe. Komt die... van uh, joop.nl. Goed dat jullie dat ook <tie> lezen. En dit is het verhaal wat ik geschreven heb om aan te geven dat ik graag voor GroenLinks de Kamer in zou willen. Nou, dat is gelukt. Hoor. Maar dat sluit dan mooi aan, want ik wil het mooi en jij wil het mooi leeg. Nee, wij dus willen het, wil het ook mooi. We willen het allebei mooi. En de vraag die ik gelijk doe is: hoe gaan we dat qua energie regelen? Ja, dan, je wou geen partij. Nee, dat gaan politiek, we nu toch even stiekem wel doen. Ja. Ja, ik zou het liefste, en dat is ook eigenlijk wat Maxime Verhagen zegt... Eh, zorgen dat we in 2050 gewoon de boel op schone energie draaien. Ja, de boel, de boel. Ja. 39 nou. jaar nog. Dus dat kan uitstekend, maar het is net zoals met alle dingen. He, wil je vloeiend Nederlands leren, wil je Spaans kunnen... wil je eh, nog afvallen zodat je in je bikini past in de, de zomer... dan moet je wel nu beginnen. En dat is het grote probleem met energie in Nederland. Er wordt de hele tijd nou, gezegd... Jij gebruik jij trouwens, want we hebben nog drie weken. Wat zeg je? We hebben nog drie weken. Welk dieet gebruik jij dan? Die heb ik niet nodig. Niet ik past nog in mijn bikini. Oh, ja gelukkig maar is dat ja, dan he? het voordeel als je een groot koopt <laughs> precies dan past het altijd jij ervaring dat hoor ik al oh wat nou wordt nou, nou echt ah, een joh. beetje kibbelen, ja, hè was... nee dus dan moet je gewoon beginnen nou dat betekent dus dat je niet allerlei uitvluchten he. het is je kan het eigenlijk vergelijken met een verslaafde als je zwaar aan het spul zit dan helpt het niet om dan maar van uh, de cocaïne over te stappen of de crack of dan maar een, uh, aan de methadon verslaafd te raken je moet er dan echt af ja verslaving aan olie Obama. Ja, dat geloof nou, ik precies, erg. maar daarvoor ook al. Dus wat je in Nederland ziet, is dan zijn we van het ene ding een beetje af. En dan wordt er gezegd van, oh ja, we kunnen ook nog het laatste beetje gas uit het lijststeen halen. Kan je in Brabant hele natuurgebieden opofferen, hele grote stukken landbouwgebied. Maar nu wordt er en een dan natuurgebied in Bergen opgeofferd voor gas. Ja, dat lijkt me ook niet zo'n goed plan, maar even over die nou, uh, dat, schalie. En daar is zien Verhagen, is daar redelijk makkelijk mee weggekomen. Die heeft namelijk belofte gedaan aan jullie, vooral ook aan jullie, jullie van de GroenLinks. Van ja, dan gaan we nog even naar een, een risicoreport kijken. En dan ga ik een beslissing nemen. En hij heeft die beslissing al genomen voordat dat risicoreport er ligt. En daar zijn jullie mee uh, akkoord gegaan. Nou, ik drink het... gewoon een wortelsap, joh. Want ik vind wel <laughs> boeiend. Het, ja, uh... ik denk dat je nou al je luisteraars kwijtraakt. Ik heb het allemaal GroenLinks... al kwijt hoor. De GroenLinks heeft helaas nog steeds geen meerderheid in de Tweede Kamer. Oh, oh, dus nou. wij hadden dat niet door kunnen duwen. Maxime Verhagen heeft op dit moment helaas wel 76 zetels. Die heeft de meerderheid. Dus je kan proberen wat toezeggingen bij hem los te peuteren. En samen met Esther Ouwehand... zijn speel? we er gedronken van. Ik heb daar veel gedronken, goor. ja. He? Goor, hè? Ja. Ik heb je hem even een klein wortelsap. beetje opzij gezet. Ja. Ik heb ook uh, wel eens ander wortelsap gehad. Hij is best te doen, oh, maar nou... Heel en... Dit is Duitse wortelsap. Ja. Dit is nog voor de vraag hebben we het... speciaal uit Duitsland hey, geïmporteerd. Hekken. Omdat die Duitsers deze week hebben besloten... Uh... Atom... Wat was het ook alweer? Atomkraft. Ausstijken. Aus Aus Aus ja. Aus bieten. Dus wij denken met een Duits drankje, namelijk Duitse wortelsap, vieren we dat. Ja. Dat was een bruggetje. Maar weet je, in Nederland is die kernenergie is helemaal niet zo relevant. Het... We hebben, ik heb over niks anders gehoord de laatste tijd. Dat ligt misschien aan wanneer je de radio aanzet. Nou, ook maar optieker. het overgrootste gedeelte van onze energie... komt niet van uh, kernenergie. Dus ik heb zoiets van... daar kunnen we dan maar van zeggen van... oké, okay, we zijn het niet met elkaar eens. Maar laten we eens kijken naar die andere 96 procent... waarvan we blijkbaar wel van links tot rechts vinden... dat we naar schone energie toe moeten. Maar hoe doe je dat nou? Hoe kom je van die kolen af? Waarvan volgens mij iedereen het erover eens is... dat dat niet wenselijk is. Hoe kan je gas... Tijdelijk inzetten, zodat we kunnen werken aan die schone energie. En hoe komen we daar? En dan kunnen we privé, tussen nu en dan met Maxime Verhagen... nog wel eens doorruzien over die kernenergie. Maar dat is in Nederland zo weinig. We hebben het helemaal niet nodig... En maar, het is maar zeg ook niet... nou dat het je niet zoveel uitmaakt, die kernenergie? Ik zeg dat in de discussie over energie in de brede in Nederland... Doet is het maar een heel klein gedeelte. En als alleen de discussie steeds gaat... het is een soort afleidingsmanoeuvre ook, als je alleen daarmee bezig bent. En wat GroenLinks wil, is natuurlijk dat wij samen met rechts... want dit lukt je niet in je eentje, dit moet nee. je partijbreed hebben... om te zeggen... Daar willen we heen. We willen dat het schoon wordt. En dan moeten we nu deze stap nemen en dan die stap. Op ja. dit moment zit het moer vast in Nederland. We gaan hier vooruit, we gaan hier achteruit. En we nemen een paar doodlopende zijwegen. Maar je wil niet zoals die Duitsers zeggen van we kappen ermee binnen eh, tien jaar. Als je doet wat zij verder ook doen. Zij zeggen we kappen ermee plus we hebben een plan om te zorgen dat we dus op schoon uitkomen. Maar GroenLinks die zegt niet, hè, omdat we dat plan GroenLinks niet hebben. GroenLinks wel. Wij hebben dat plan liggen, we hebben het kant-en-klaar. Nee, Maxime plan... kan hem zo overnemen. Maxime heeft dat plan niet. Dus GroenLinks nee. zegt daarom niet van nu kappen met die kernenergie. Nou, dat heb ik in alle toonaarden gezegd. Maar wat ik zeg in de brede energiediscussie in Nederland... is kernenergie maar zo'n klein beetje... dat het zonde is om al je tijd en energie te verspillen... om alleen maar het debat over die kernenergie te voeren. Nee, maar we we je moeten veel, veel meer doen. Heel veel tijd en energie hebt gestoken dat ze dicht moeten... vanwege de Japanse gebeuren. Nou, niet zozeer. Ik heb dat altijd al gevonden. Ik vind dat, uh, nou ja, zolang ik mij iets uh, uh, kan herinneren van de energiediscussie... heb ik gevonden, dat is geen goede oplossing. Dus dat had ik voor Japan, tijdens Japan. En dat zal ik als ze op enig moment... want de crisis op dit moment in Japan wordt alleen maar erger... als ze dat opgelost hebben, zal ik dat ook nog vinden. Dat is geen goede oplossing. Maar er zijn meer dingen. Ik begon net over dat schaliegas. Daar gaan wij in begon Nederland... Over? Ik begon daar net ja, dan over ga dan het dan schaliegas. is gewoon afbreken dan. ook. Oh? Ja. Schaligas? Heb je dat ja. al horen vallen? Die term? Nee, maar ik weet zeker Maar het is nieuw, is een primeur. Ja, ik, ja, maar dan gaan we dus. Ja, uh, scoop wel, doen we in deel 3 misschien wel. We hebben zoveel primeurs, ja, ik word hier. Ik van de primeurs. Want eh. we hebben nog een blondje hoor. Oh, ja. En niet de Vraag die nee. eens even over schaligas. Nou, als je ja, dan, de, blieft, ja, dan gaan we ja. die vraag doen. Hé, wij zijn namelijk heel verdrietig. Sinds een paar jaar wisten we één ding zeker bij verkiezingen: Jan en ik, wij stemmen op haar. Blond, lekker en toch niet links. Maar sinds vorige week hebben we een groot probleem. Het is uit. Odenhaal. Het hoogste gelet met Janine Hennis. Een hele goede, maar verdomd trieste avond, Janine Hennis. Ja, dat zijn harde woorden, Jan, die jullie spreken hier. Nee. Jennis, de partij is ons kwijt. Dit is een roep, een roep om yes. ons te redden, Janine. Hoe kan, dus, het dan? hoe kan ik jullie redden? Nou, nou ja, ja. Word is weer liberaal. Wat zeg je? Nou, Word weer eens liberaal. De partij Want, doet rare ween, dingen. Liberaal in harte ja, wel in snap de partij. je dat je ons kwijt bent? Nee, leg even uit, want uh, je overvalt me een beetje met het trieste nieuws. Het is uit. Hallo, vorige week, afgelopen maandag had ik een column in het veelgelezen ochtendblad Spits, waarin ik zei het ja. is uit. Maar Jennis, ja. die zit niet uh, ja, in de, de trein, wel de, de Spits. Ja, die zit weer ja. in de trein. En we ja. hebben we <laughs> het ook gezegd, het gewoon. Op. Ja, ja, ja We goed. hebben het ook gewoon gezegd. Nee, maar jullie verwijzen natuurlijk naar de enorme uh, uh, nieuwsitems die er zijn geproduceerd naar aanleiding van de Eerste Kamerverkiezingen. En ik heb er ook al twintigduizend keer over gezegd, er zijn geen afspraken met de FGP nee, en ik ja. laat het me ook niet meer aanpraten. Maar daar, daar hebben we het helemaal niet over. Nee. We hebben het over uh, koopzondige blasfemie, netneutraliteit, de PGB ja. en noem maar wat ja. anders uh, draaiwerk op uh, Griekenland. He, ik, uh, ik, wij lopen hier uh, continu D66 af te zeiken omdat ze zo draaien. Maar ik vraag me zo langzamerhand af waar uh, de D van de VVD voor staat. De V. Oh, de V van draaien? De V van vrijheid. Oh, volkslakkerij. Nee, maar weet je, je kunt er wel grappen over maken, maar laten we Grieken al even niet, niet in dit uh, rijtje meenemen, nee. want dat is weer een maar, ander verhaal. Janine, je krijgt maar, gewoon vijf minuten om ons eindelijk weer over te halen om terug te komen, want we zijn er gewoon volledig ontheemd. Nou, lieve Janne, luister goed. De Koopzondag, dat gaat de VVD zeer aan het hart, dat standpunt uh, nemen we nog steeds in, maar ik heb ook in deze... Rust jij trouwens wortels op, oh, um, Nee, maar in dit... Het is een beetje oh, zuur. Wij luisteren nou even. Ja, luisteren nou even. Oh, in dit programma al twintig keer uitgelegd wat in het regeerakkoord staat. Het was een wens van het CDA. We zitten in een coalitie. Dan moet je con concessies doen, ook wij. Dat betekent niet dat we het standpunt hebben verlaten. Maar gaan we deze regeerperiode uh, uh, verzilveren? Nee, dit standpunt helaas niet. En we hopen dat in de toekomst wel te doen. En zo zijn er een aantal punten waar je eerlijk over moet communiceren. Dat heeft niks met de SGP te maken. Dat was nee. vanaf het moment van het sluiten van het regeerakkoord ja. Die heb je verteld, ja. Die heb je verteld. Nou, nu ja. de PGB? Ook het allemaal PGB, uh, Ja, PGB, die plannen zijn uh, afgelopen woensdag was het, volgens mij door de staatssecretaris uh, uh, bekendgemaakt. Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan details uh, nog helemaal niet uh, nou, goed over... Ik, ik, ik zou het heel ik... kort uitleggen. Uh, nee, de nee, VVD jammer, was voor is, PGB en nu niet meer. Nee, het is, het, dat was nee, het is oh. onzin wat je zegt. Oh. Nee, dit is een bloedserieus onderwerp. Ja, en ben ik het wil ook echt dat het du du duidelijk is. De VVD is groot voorstander van het uh, uh, PGB... En dat hebben we ook altijd gezegd en daar willen we ook aan vasthouden. Oh, nou. De realiteit is dat het onhoudbaar is geworden, financieel gezien, met een percentage, een groei. Met een percentage van, ik geloof zelfs 25% afgelopen jaar, is gebleken dat er moet worden ingegrepen in de criteria. Nou ja, ik kan de details nu niet overzien. Ik weet één ding zeker, is dat we het stelsel houdbaar willen houden voor degenen die het echt keihard nodig hebben. Die anders in hun instelling zouden... Uh, maar dat is macro... Dus dat, dat, is, ...dat is het uitgangspunt... Dus ...en hey, ik denk dat het wel even belangrijk is... Ja. ...om die nuance ook mee te nemen. En dat is macro... ...en micro is dat onze... ...Super Jan van de Super Jan Showbiz... ...rubriek van Echte Jan, ja. he, jou wel bekend... ...zijn VVD-lidmaatschap heeft opgezegd. Ja, dat gaat dus, ook echt samen... ...en gaan. dat zal dan wel met meer mensen gebeurd zijn... ...denk ik dan maar zo of niet... Ja, maar weet je, kijk, de plannen zijn bekendgemaakt. Het Kamerdebat moet nog volgen. Um, het zijn hele moeilijke uh, beslissingen met hele grote uh, financiële consequenties ook... waar we echt heel serieus naar moeten kijken. En dan vind ik het heel moeilijk om even op Twitter of even nu... Even snel uit te leggen waarom we een bepaalde beslissing zouden nou, gaan nemen. Nee, leren. je hebt gelijk, maar. maar doe het nog niet even snel. Is, Alleen je hebt twee mediabonsen. Mediamagnaten het... media die bijna het schip willen verlaten. Dus ja, als je nee, de tijd. hebt, Het, het PVV nou, online... is, is, is, is, is en blijft heel, heel erg uh, belangrijk voor de VVD. Oh. En um, dat standpunt gaan we nu niet, niet ineens uh, opgeven. Maar, op, maar jullie zijn wel heel belangrijk voor de VVD, maar, maar jullie schrappen 90%. Nee, ik heb net al gezegd, de plannen zijn net bekendgemaakt. De oh ja. Kamer moet nog volgen. De vraag is, hoe houden we het stelsel houdbaar, financieel houdbaar voor de langere termijn... en voor degenen die het echt keihard nodig hebben? Dat Weet is het je? uitgangspunt. Ja. En dat is een vraag die ook voor de VVD relevant is, ook voor de andere partijen. Weet je wat de echte vraag is? Nou, ja. wanneer komt-ie? Wie? Wat? Met wie heb Jan, wil je even je mond houden? Oh, sorry Jan. Janine, sorry. Jan zit er tussendoor te ratelen. Wanneer ja. komt hij? Wat? De lijst Hennis natuurlijk. Ah. De enige echte liberale partij. Waar echte Janne weer gewoon vol vertrouwen op kunnen stemmen. Omdat ja, maar er... bij jullie heb ik het af en toe wel een beetje moeilijk. Want als ik dan een keer Griekenland voorbij hoor zeilen... dan denk ik, wat is er nou niet liberaal aan het proberen... Ja, maar nee, het eh, nee, nee. heeft niks met liberaal te maken. Maar het heeft ermee te maken dat uh, in 2009 de VVD zei... geen zend naar Griekenland. En nu zeggen jullie, al die poen naar Griekenland. Dat is een draai. Dat is, nee. eh, ik wat wij, van. Janine, je wat wij nooit over jouw kont zullen zeggen is dat het een ja. draaikont is, Janine. <laughs> nou, dan ben ik je heel erg dankbaar voor, dus maar luister... Nee, nee, wanneer begint het, dus. de lijf nee, maar hennig? Grappen en golen. Nee, maar grappen en golen. Ik vind het allemaal prima. Ja. Maar eh, nogmaals, PGB echt voor ons van belang. Griekenland echt van belang dat we daar alert op zijn... en de boel op de rails krijgen, willen we onze pensioen en onze ja. spaarcenten behouden. Dat zijn allemaal legitieme uitgangspunten. Uh, Oké, okay, laat ik het anders het vragen, het niet, Janine. Want ik ben lid van de VVD en, uh, ja. en ik ben strijdbaar. Dus Heel mooi. Ik, dan heb ik een andere ja. vraag. Janine, uh, maak je je zorgen over de VVD op dit moment? Uh, hoe bedoel je? Nou, uh, zeg maar, bij de VVD-stemmer ligt ja. de partij op het moment niet echt lekker. Nee. Maar maak je, je, je daar zorgen om? Um, of zeggen van, nou god, het is de stemvee, dat over vier jaar hebben ze wel weer terug, of drie jaar? Of nee, drie maar jaar. natuurlijk maak je je zorgen. Natuurlijk wil je dat het goed gaat en dat, dat de, de inspanningen worden ja. beloond. Maar het is nu wel, ik bedoel, regeren is niet makkelijk en landbesturen is niet makkelijk. Nee. Uh, en in een coalitie zitten is ook niet altijd makkelijk. Nee, maar ja, dat is politiek, dus, hè? Uh, weet je, ja, dat is de politiek is inderdaad. Dat is gelukt, niet je, en Dan moet je ook niet schrikken. Als het af en toe moeilijk wordt en als, het, uh, als uh, men het vuur aan je schenen ja. uh, legt, dat is niet leuk. En het zit onder mijn huid en ik word er nogmaals behoorlijk strijdbaar van op oh. de barricade en doorgaan. Is het gelukt zijn nee, of niet? Vakbondstaal. Eh, Wat zeg je? Is gelukt? Wat? Nou, je ging ons terughalen. Oh, is het gelukt? Nee, dat is een vraag aan jou. <laughs> dat weet ik niet. Dat ga ik, ik ga ik nou, ga Zo, zo snel en draai ik niet. Ik wil de VVD niet. Uh, we twitteren. over drie jaar, uh, wanneer zijn de verkiezingen weer, over Ja, nou, eerder hoor. Eerder hebben we gezegd. Vol overtuiging Weer je je stem uitbrengen. Ja. Maar laat ons nou eerst even zien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 Liesbeth Fukushima. Fukushima. Fukushima, Fukushima, Fukuyama, Fuk Fuku, gewoon Japan. Van de, de mevrouw die toen de eerste. Hoe heet dat ding? De eerste, eerste kernreactor, daar begon, begon een beetje warm te worden. En uh, daar was ze op Twitter. Lisbeth. Toch? Je was er snel bij op Twitter. Eh... Um eigenlijk niet, want het is op een vrijdag gebeurd en ik zat die dag in een interview en ik heb het pas er, nee, het was op een vrijdagavond. Ik was uit eten en ik heb het pas laat op de avond uh, gelezen. Ik ook op Twitter. Met wie? Met een groep van een uh, mensen of acht. Zo. In Amsterdam. Ja. Hij kom Ja. <laughs> ja. <laughs> Dames en heren, jongens en meisjes, echte de ja, luisteraars. Dus het is niet te geloven, maar Lisbeth van Dongeren, oude Greenpeace-directrice. Tegen tegenwoordig uh, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Eet zomaar Buitse op de, de dag toe. dat Japan vergaat <laughs> met acht mensen. Is het geen schande? Voor mij was de scoop dat ze acht vrienden heeft. Ja. Oh yes, ja, shit. Oh, dat dat <laughs> ja. Of dat ik buiten de deur eet in plaats van alleen maar thuiskomen. Nou, we kennen die meisjes van GroenLinks, die, nee, die dus... knabbelen af en toe wel eens een beetje buiten de deur. Ja. Maar, uh, nou, wij, hadden hier, denk... wij hadden hier dus bijna de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks gehad vanavond. Ja. Was Jalande uh, nee. langsgekomen? Nee. Twee nee. kennen jouw ambities. Nou, dat uh, denk ik niet. Dan. Toen ja, er heel langs een politicus. pennetje zei van: uh, Jongens, uh, jullie hebben voor mij gekozen. Nou, dus ik smeer hem, kies het bedrogje. He, zou ze normaal zeggen bij een ander. Uh, toen dacht jij, hé, hey, en dat was mijn positie? Ja, Lisbeth. <laughs> dat denken jullie dat ik dat dacht. Dat weten nou, wij. dat en, weten wij. Wij zijn namelijk en, goed geïnformeerd. Waarom heb ik mij dan niet kandidaat gesteld als ik aan dat, dat zo graag zou willen? Omdat je natuurlijk van tevoren de hazen hebt geteld. Zeker. Nou, weet je hoe ik naar Den Haag gegaan ben? Het is een nieuw vak. Ik ken daar niks van. Ik ben niet bekend in die partij. En ik ga eerst gewoon maar eens even kijken... of ik überhaupt een beetje een fatsoenlijk Kamerlid kan worden... voordat ik ook welke ambitie verder dan ook... Ik wil je, maar je maar verder niet onderbreken, maar ik doe het lekker toch. Ja. Maar toen dacht je ook dat Femke nog wel vier jaar zou blijven. Ik ja. denk dat het... Ik weet niet wanneer zij dat voor het eerst publiekelijk gezegd heeft. Nee, maar, maar het Anders was, ga je nu namelijk onthullen dat ze doelbewust de kiezer heeft belazerd. Het was op enig moment, um, in elk geval in de fractie, wel zo dat je wist... van zij gaat geen uh, periode van vier jaar volmaken. Zij... Zer je dat eigenlijk kunnen? Moet je er dan niet gewoon voor de verkiezingen zeggen... jongen, ik geef er de brei aan... Volgende, volgende dame, je mag de, het roer overnemen. Ik vind in elke functie, als je het echt niet meer op kan brengen... Als je denkt van... Ja, maar dat, dat, dat die vermoeidheid en de pers ja. en de mediadruk... Die had ze ook al voor de verkiezingen. Had ze ook, Dus vind je, nogmaals, vind je het niet een beetje flauw dat je dan weggaat na de verkiezingen? Nou, ja, ik vind het vooral vreselijk jammer. Want een van de redenen waarom ik ook voor GroenLinks gekozen heb... is ook Femke Halsma. Ja, dus zie je nou het had... Ik had het heel erg gehoopt ook, um, en ik kijk nu gewoon debat ervan. maar je kan van Femke natuurlijk ongelooflijk veel leren. Ja. Hoe zij debatteert, hoe zij dingen aanpakt. Hoe het ze jaleloos heeft... inpakt. Nou, ze heeft het een, uh, bijvoorbeeld... Ze heeft Twee een... rebruine ogen aan. <laughs> Femke ja. kan alles tegen me zeggen en ik zeg op alles. Je hebt gelijk ook. Hey, en iemand met uh, zo'n uh, staat van dienst en ervaring... Jolande Sop moet dat allemaal nog opbouwen. Dus dat is een andere rol, dat je veel meer gaat helpen, hoe komt zij daar Zou je misschien nou? misschien beter iemand kunnen nemen die ervaren was als, als baas van een... Uh, ja, misschien ja, wel een groot groene een organisatie. Een NGO of zo. Ja. <laughs> dan, dan moet die persoon ook nog zelf willen. Ja, nou, nou, die persoon ook, wilde. Die je heeft toch wel al heel veel, Liesbeth, come ja. alsjeblieft, zeg. Je bent ik, nou een backbencher. Ik had het voor geen seconde willen doen. Nou. Je weet niet, nee, niet direct koud van Greenpeace, dat mag je rustig als koep. Nee, na twee, ja. Niet, nou, we zijn nog niet eens. Ik ben bijna aan mijn eerste jaar. Je weet al, en, al lang dat je erin kwam. In dat weet je absoluut niet. Ik weet oh ja. niet hoe jullie weten hoe dat op zo'n congres gaat. Ja. Dat gaat daar... Het is echt bij een, jullie. Het is een, als je ziet wat er op de lijst stond van 1 tot en met 15... en wie daar doorheen gekomen is, dat wist je niet zeker. Ik had wel een afspraak met een interim managementbureau... dat als ik er niet doorheen kwam, dat ik uh, werk had. Want ik wil niet uh, thuis gaan zitten duimen draaien... Maar ik vond dat bloedstollend spannend op dat congres om te kijken. Want ik had me vanaf twee opgegeven en nou, dan steeds kom je daar niet. En dan denk je van nou, rond uh, zeven of acht wordt dat toch uh, best wel heel spannend. Dus toen kwam ik er wel als eerste nieuwe doorheen, was ik blij mee. Ja, maar ik ben er echt in geïnteresseerd om eerst dat vak te leren kennen. Ik ken ja. die partij helemaal niet, en ik ken de politiek dus, uh, niet, ik heb nooit debatten nee, gedaan, dus, dus niet, toch van de uh, zotte. Wat zeg nog je? Nog steeds niet. Ik ken de partij nu wat beter, ja. maar ik ben niet iemand... Jolande Sap, die kent de, die partij al een jaar of tien. Die heeft daar in commissies gezeten, gesproken, gedaan. Zij heeft, veel langer dan ik, kamerervaring. Ja, weet, weet, je en, ook, en... weet je wat ook een les is trouwens? Als je ook een aantal jaren manager bent, en dat ben je ook geweest... is ook een les dat je nooit uh, uh, Johan Cruijff moet opvolgen. Of Louis van Gaal. Of dat is soms hosma, heel lastig, toch? maar soms is het ook een, een ideale positie. Want mensen zeggen dan direct van, ja, nou ja, een Johan Cruijff wordt het nooit. Dus je krijgt dan ook gewoon de luwte om je eigen stijl te ontwikkelen. Nee, het is gewoon simpel. Jolanda Sap is een tussenpaus. Dat weet jij, dat weet ik, en dat weet Jan de Dat zou ik zeker. De volgende, dat ben jij. Nou, ik ben blij dat jullie ook. zo ongelooflijk veel vertrouwen in mij hebben. Maar goed, maar Sap we, is we het zullen zullen, We zullen en, zien wat het gaat worden. En wat vind je van uh, de, die, die Koenhoes-beslissing uh, van GroenLinks? Want jij bent hartstikke voorgestemd. Nou, dan denk je, GroenLinks, die mevrouw, die heeft nog basaltblokken in de zee geflikkerd. Ja, daar hebben ze. En die nam het op voor de grote, o, grote de vissen, grijze vrienden in, de, in het water. Ja. En die gaat dan opeens een paar politieagenten op een zelfmoordmissie sturen. Wat is er met jou aan de hand? Ja, ik ben er heel erg voor dat de gewone afgaan. Als, als hier mijn tasje gejat wordt, kan ik naar de politie. Dan doet iemand er wat aan. Ja. Als eh, bij jullie je schapenwei gestolen wordt... dan kan je naar de politie. Ja. Dan doet iemand maar er maar wat aan. Maar daar is de oorlog. De Afghanen, de gewone Afghanen, klagen het meeste over... wij hebben bazaal recht, hebben we niet. Een nou, ik vind, denk ik die dat voor niet nagekomen, dat niet. Dat de Taliban hun kinderen ophangen als ze naar school gaan. Nee, natuurlijk vinden ze dat helemaal niet fijn. Nee, dus maar, er is een oorlog gaande. Wat moeten we daar nou mee in godsnaam nou met, met politieagenten opleiden? Dat kan toch helemaal niet? Ja, ik vind dat je um, dit moet... In elk geval, de afweging voor mij was... heeft het een redelijke kans dat het gewone Afghanen... Echt gaat helpen. Maar... Nou, in die hele periode heb ik meer informatie over Afghanistan gekregen... dan ik ooit gehad heb van ja. gespreide bronnen. Mm -hmm. Daaruit heb ik besloten, ja, je weet het niet zeker... maar ik denk dat er een, een redelijke kans is... dat dit echt iets gaat doen voor gewone Afghaanse gezinnen. En daar heb je, dus je achteraf daar heb jou heb je achteraf spijt? Nee, daar heb ik geen nou, spijt van. het is van. nu wel een paramilitair verhaal geworden. Dat is het juist niet. Het is heel duidelijk gezegd door de NAVO ook... dat het um, ons ja, model mogelijk was... dat ga je de NAVO wijs... geloven. Dat is ook weer nieuw. Die politieagenten, die mogen We gaan de wel schijnen. De ja. Weet je, als je begint met ik geloof helemaal niks... En Lijkt me heel en nooit goed voor politicus om te wantrouwen, ja. Inderdaad. Ja, dus daarom check je het. Dus daarom heb ik echt ongelooflijk de stukken doorgeworsteld. Ik heb van de collega's veel gehoord, maar ook van mensen daarbuiten. Niet alleen via GroenLinks kanalen. Wat gebeurt er en... straks bij de eerste doden? Volgens mij vallen er in Afghanistan dagelijks doden. Nee, maar de eerste doden bij deze missie. Dan gaan we weer roepen van ja, hebben is niet gewoest... om toch even in Kim-Kutter-sferen te blijven. Toch? Ik vind nogmaals dat die mogelijkheden. kim kutter mogel dat, dat zou een mooie sorry, zijn. Sorry, we waren even ja, zakelijk die bezig. We waren volgens mij met iets heel erg belangrijks ja. bezig. Die mogelijkheden die wij hier hebben... Om hè, dat de politie nog eens een keer voor je opkomt. Dat gun ik de Afghanen ook. Er gebeurt daar meer dan alleen die politietraining. Ze gaan ook rechters trainen. Ze gaan het openbaar ja. ministerie trainen. Ja, maar dat is wel goed. Alleen er is en ook dat een oorlog gaande. Goed. Ja, maar wat moet je dan maar niks doen? Nee, dat is wel zo. Maar dan Inderdaad. moeten ze ook, ja. de politieagenten, ook op de dus uh, oorlog Dus overal waar er een oorlog is, mag nee, wat nee, zeggen wij maar van... Ja, Hallo, wij kunnen niks te doen. Alleen het is zo naïef om te zeggen... Ja, je mag daar wel heen, maar je mag wel alleen politieagentje uh, trainen. En die mensen moeten gewoon opgeleid worden om de Taliban af te knallen. Dat gaat er niet om een om, om parkeerboetes. De vraag van de gewone Afghanen is niet van... stuur ons meer Amerikaanse soldaten die de Taliban afknallen... maar de vraag is, help ons gewoon in al die gebieden. Want wij krijgen die beelden hè, en dan lijkt het alsof er alleen maar... overal in dat hele land Taliban aan het schieten is. Dat is niet zo. En dat is dus inderdaad ook niet zo. Dus de gewone Afghaan die zegt van... wij willen ook graag een normale rechtspraak... En we beginnen in een provincie waar dat blijkbaar mogelijk is. Daar worden ook vrouwelijke agenten opgeleid. Ja. En dan kan je zeggen, het is dus vreselijk naïef om te denken dat je iets aan de wereld kan verbeteren, Inderdaad. dan denk ik dan maar vreselijk. Maar... Dan ben ik liever naïef ja. en optimistisch dan dat ik cynisch ben en denk er kan toch geen vrede komen in Afghanistan. Laat ze elkaar allemaal maar afgenallen. Dus Jij noemt hier nou op radio 1, midden in de nacht Ineke van Gent cynisch. Ja, dat is nou weer heel erg flauw. Nou ja, die heeft tegengestemd als enige van GroenLinks. Ik vind dat Ineke op een hele terechte wijze haar eigen afweging gemaakt heeft. Ik vind Ineke niet cynisch. Ik vond jullie een tikkeltje cynisch. Oh, nou, nou. Want <laughs> jullie ja. hebben niet met mij in kamers al die informatie doorgenomen. Ineke nee, heeft dat wel als gedaan. Godvolder als vijfde blok. Die heeft daar enorm op gestudeerd, die heeft daarmee geworsteld en die heeft vind ik ook de ruimte gekregen om een integere afweging, afweging te maken en ik vind haar niet cynisch. Zij heeft net zo hard lopen worstelen als de rest van ons. Ja, maar je zegt net dat je kan je kan als wereldverbeteraar kan je dus zeggen van nou, dat is mijn toch, mening. Ja, vind ik goed. Ja. En dan zeg je maar je kan ook zeggen ja, het helpt toch niks. En dat noemde je cynisch, maar dat is toch dat zijn nee, bijna de letterlijke woorden van Ineke, maar, ik Ineke denk, van Gent. Ineke van Gent heeft niet nooit gezegd, laat die mensen in Afghanistan dan elkaar nee. maar afknallen. Nee, en dat jullie soort niet. Maar je kan toch wel als je al heel veel gedaan heb hebt, een keer gezegd. zeggen, nu is het genoeg geweest en wij stoppen ermee. Dat kan toch wel? Dat zou je kunnen zeggen, ja. Ja. En op het moment dat je zegt, het is alleen maar een trainings- en opleidingsmissie, en dan kom ik terug op mijn vraag waarop ik nog steeds geen antwoord heb, wat gebeurt er bij de eerste doden? Bij deze missie? Dan gaan jullie allemaal roepen, iedereen die voor heeft gestemd... ja, dit hadden we niet kunnen weten. En dan zeg ik ja, want echte Jannen hebben het op 6 juni 2011 nog een keer verteld. En nou, we zijn niet de eerste. Wel, zal ik dat uh, memoreren en als maar, het zover is? Maar nu ben jij cynisch met die opmerking. Want het, het gaat gebeuren, dat weten we, dat gebeurt namelijk bij elke missie. Uh, verval, vallen er doden die niet verwacht werden. Uh, en el, telkens wordt er gezegd, ja, vreselijk. En dan komt de minister roepen hoe erg het is. Ja, ik vind ook elke dode die in het Nederlandse verkeer valt vreselijk. En ik ben ook bezig met maatregelen om te kijken hoe je het verkeer veiliger krijgt. Dus je probeert wacht, het, het zo goed bed, mogelijk bijt, te regelen. Maar we moeten even naar het nieuws.